Verdraaid. Dan roepen ze daar met z'n allen in koor oh maar dat weten wij wel hoor, dan moet u zijn bij Dat is hier de grootste zak Als ze een wedstrijd zou behouden Dan won hij het met gemak Iedereen weet wie je moet hebben De zeiker zonder enige zacht Die het alleen met zijn strepen kan redden En dreigt met schorsing en ontslag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 De zak, de etterbak, de kakkerlak, het schobbejak, de klootzak.